Door Albeegens met het NOS-journaal. In India worden nog altijd slachtoffers uit de wrakstukken gehaald na de treinramp van gisteren. Tot nu toe zijn bijna 300 doden geborgen. Ook raakten zo'n 850 mensen gewond. In de oostelijke deelstaat Odisha botsten twee passagierstreinen op elkaar. Eén trein ontspoorde, waardoor 10 tot 12 rijtuigen uit de rails liepen. Die werden geraakt door een andere trein. Mogelijk was ook een goederentrein trein bij het ongeluk betrokken. De Indiase premier Modi zal de ramplek vandaag bezoeken. Namens Nederland heeft minister Hoekstra van Buitenlandse Zaken zijn medeleven betuigd met de nabestaanden. Belgische rechters zijn boos over de ophef over straffen voor een fatale ontgroening. Het college van de Hoven en Rechtbanken zegt dat politici opruiende uitspraken doen en noemt dat een schande. Vorige week werden 18 mensen die betrokken waren bij een ontgroening met fatale afloop veroordeeld tot taakstraffen en geldboetes van enkele honderden euro's. Dat leidde tot veel kritiek van politici, omdat de straffen te laag zouden zijn. Mensen kunnen het oneens zijn met een gerechtelijke uitspraak, maar dat mag er niet toe leiden dat men het recht in eigen hand neemt, stelt het college. In de Duitse stad Leipzig is een demonstratie van linksextremisten verboden uit angst voor rellen. De protest is gericht tegen de veroordeling van een linksextremiste die vijf jaar de cel in moet omdat ze neonaties had aangevallen. Gisteravond waren er ook ongeregeldheden in Leipzig. Agenten werden bekogeld met stenen en vuurwerk. De politie zette traangas in. Door de aanhoudende bosbranden in Canada zijn nog eens 10.000 mensen geëvacueerd. Het gaat om inwoners van de provincie Quebec. De autoriteiten hebben om de hulp van het leger gevraagd. De omvang van de branden in Canada is veel groter dan in andere jaren. Het weer zonnig. In het noorden 19 tot 21 graden. In het zuiden nog wat warmer. Ook morgen zonnig en droog. Al kan in het noorden dan soms wat bewolking overtrekken... wordt het opnieuw 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Morgen Zandvoort. Je weet niet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 Daarna komt uh, Marjan, Mirjam van Wijk met Lenne van der Haak. Want er is volgende week uh, blitzpitchen en speeddating voor de businessladies in Zandvoort. En dat is bij Rabbel. We gaan praten met uh, Heli Jansen over uh, de oude expositie van de beroemde Zandvoorters die om ons heen hangen.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 dus ik denk dat daar dat je. De, de, de beslissing om een AZC ergens neer te zetten is aan de raad. Klopt. Dus dan zou het toch logisch zijn dat je de raad eerst informeert? Dat is zeker zo. Wij waren natuurlijk ook niet de partij die de fel kritiek op, op hebben geleverd op wat de heer Gerrits deed. Het gaat natuurlijk over de procedure. Ja, dat is het vooral. Het gaat om de procedure en daarom.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 goede vraag. Nou, over Schwefel Centrum kunnen we nog even een uurtje praten. Want, zeker, ja. Wat kunnen vind uit. je van de afsluiting van de Haldenstraat dan? Uh, ik denk dat het een goed, goed iets is: de afsluiting van de Haldenstraat. Uh, alleen vind ik het daar wat dubieus in: dat, zover ik weet, de regels hiervoor waren dat er ondernemers dan niet de parkeervakken mogen gebruiken als terras, maar de stoep. Uh, terwijl ik dan denk: van ja, je zou juist denken: van je wil zo groot mogelijk terras, want je, je wil sfeer creëren.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 Waarom is dat in Zandvoort dan nog niet zo? Denk de raad daar niet eens een keer over. Wij, hebben, uh, wij zijn Zandvoort. <kwijnt> ja, het Gallische dorpje aan de Noordzeekust. Ja, het Gallische dorpje. De Republiek, zijn <laughs> ja, de vorige beurzen ja, geweest. Ja, ja. nee, ik denk dat het een typische Zandvoortse, ja, t, t, t, t, t, een beetje het poldermodel in Zandvoort is. We vergaderen nogal veel over bepaalde situaties. En dan is de uitkomst eigenlijk iets wat iedereen niet heel erg fijn vindt, maar toch iedereen uh, wel slikt. Ja. Dus ik denk dat dat daarmee te maken heeft. Um, ja, qua qua <k touches> toe, voor, voor, voor, voor mensen die bevoorrading leveren, vind ik het dan, ja, een lastige aan. Je, dat is een beetje altijd de afweging. Weet je? je moet ook natuurlijk die toeristische. Als, jij, als ik op het terrasje zit en er komt een vrachtwagen langs me en gaat daar laden en lossen. Kijk, hier, hierachter is het. Uh, de de kerkstraat werkt perfect. Elf uur uh, gaat het paaltje omhoog. En de levering is geweest. Dan heb je verkeerd begrepen, elf uur z'n nee nee nee, nee, nee, nee, nee. Lekker. Nee. Je een stukje. Dan komt er opeens een. Nee, nee, nee, nee. nee ik, ik bedoel de hele dag. Goed. Um van de week kwam uh, het nieuwe ontwerp van uh, gebouwde Kroft. Het ja. blijft nog steeds een betonnen doos links, ja. met een paar uh, lichtpalen erop. Vier op. En uh, ik vraag mij af waarom zegt de raad nou niet gewoon: wij hebben dit besloten. Ga dat uitvoeren. Ik voer het uit. Ja, ja nou, ik, ik zat me net ook te bedenken. Ik heb het zelf nog uh, achter de schermen tegen Wethouder Bluis gezegd: van, Wat is nou het probleem? Maak het enige gebouw wat mooier en kan je, het plan wat wij hebben goedgekeurd, kun je uitvoeren.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 Nou, we gaan het zien. Uh, zeker met zo'n heikel punt als uh, uh, gebouwde krocht. Ja. En, uh, en vergeet ook niet de tennishal, want die tennishal moet er nu wel echt een keer gaan komen. Het duurt mij ook veel te lang, als we geweest zijn. Er. Als, ik jou, uh, als ik jou vertel dat uh, in 2002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 best kust nodig heeft, ja, de is dit! Groene morgen Antwoord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 Ja, zeker. Dus uh, er is eten genoeg voor. Er <laughs> is eten genoeg, voor. Het is gewoon die. waar. Nee, dat is ook maar zo. Het is gewoon de natuur en dat vind ik goed. En, uh, maar het is voor mij... Nou, ja, ik, ik denk niet dat hij komt. Maar zeg ze Er zijn of, uh... er te veel mensen, er zijn marzelallen. Maar ook in de duinen zijn veel te veel mensen. Want 1 miljoen toeschouwers of wandelaars in een jaar in de awd duinen is heel veel. En dat wordt ja. alleen maar meer en meer.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 En die mensen hebben daar gewoon alles aan gedaan om die wolf, toen die voorbij kwam, ook te, bl te blijven lokken. Dus op die plaats te houden. Dan leg je daar iets te eten weg. En dat werkt, want zo'n wolf denkt, hé, hey, dat is maar eten. eten. Ik hoef niet veel voor te doen. Dus die <laughs> komt wel. Maar je hebt ook kunnen zien, uh, ik heb die beelden wel gezien, die zijn, die zijn best uh, storend. Dat er mensen op een gegeven moment, met, pak een beetje even acht, tegelijk uh, met een camera op een wolf zitten.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 gevoerd door mensen. Er wordt uit de ramen gegooid. En, en, Terwijl er toch is een verbod... Overal, er is een verbod van voeren dus van juist, dieren in Zandvoort. Juist, maar, ja. maar toch, uh, mensen luisteren daar niet naar. Nee. Het ligt vol met rond overal. En, ja, ja. en daarbij, het is ook nog zo... Als mensen uh, de herten voeren... Vaak is dat brood... Dat is uitermate slecht voor herten.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 Dat zijn die uitzenderparks. Ja, ja. En die hebben we naar het schoolplein gebracht van ja. de school. En die gingen zo het duintje weer in. En dan komen ze in de tuin van Jan Lammers terecht. Ja, ik de achterin, ja, ja. En daar is je ook welkom. Gras. Nou, het, het viel mij namelijk op dat als ik uh, uh, het dorp uitrede via de tolweg. dat er altijd in de tuin drie of vier hetten lagen. En die zie ja, ik ook niet meer. Niet meer, omdat het hek werkt in Zandvoort Zuid. Het werkt. Ja, ik, prima. We je, kijken, je hebt er hard genoeg voor uh, gebracht. bij de inspringplek.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 Dat zou dus ook voor kunnen komen, als er een groot evenement is. En Twee Wolven in Paniek is heel wat anders dan twee dan Danberg. En dan ja, ja, ja, ja. Goed, daar sluiten we maar af. Heren, bedankt. Graag gedaan. Goedemorgen, Wie is te bang voor de boze wolven? Wie is er, wie is er, wie is er bang? Roodkapje, ja. rood ja. rood waar ga je heen? Uit. Praat niet met een vreemde, let goed op je poen. Geen domme dingen doen. Roodkapje. Ja. kapje, Ja. Rood kapje. ja. Jap niet in de honderd, mocht niet spelen met de lift. In grootmoeders flat, er is pas iemand geplet. weer verder met ons programma met een ingelast onderdeel. Yes. Tegenover mij zit Martine, de volle nicht van Hans Botman, onze redacteur. <laughs> en die kwam net als ik op een publicatie van de gemeente Zandvoort. En daarin stond een wedstrijd duidelijkheid. En duidelijkheid in taal. Ja, klopt.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 In hypermoderne apparatuur en sportgelegenheden. En in, in trajecten, wat echt helemaal tot de persoon gemaakt wordt. Van programma's. Tot natuurlijk de aanbod van voeding en training. En ook de coaching erbuitenom. Is dat ook een beetje een, een personal training idee? Dan? Ja, het is zeker. Maar, en, maar ook met small groups. Ja, zeker. Want het gaat echt onder begeleiding voor, voor, voor de cliënt natuurlijk zelf. Mm -hmm. En uh, dat wordt puur eigenlijk gebaseerd, zoals ik zelf natuurlijk al zei, in personal training verband. Dus één op één, duo of small group verband tot vier personen. Ja, de, de, nou, je zegt het zelf al, je kan niet even binnen een uurtje sporten. Nee, dat is alleen mogelijk op basis van Als je private... zegt van ik, heb, uh, ik zou graag dat uurtje willen sporten, dan kan dat wel. Dan kan dat wel, dan, dan hebben we natuurlijk private gym. Dat betekent dat je gewoon eigenlijk privé kan sporten. Uh, maar moet er moet ook gewoon geboekt worden. En het is echt gewoon een ja. ruimte uh, in de rust, in aardehout uh, en omgeving. Dus natuurlijk voor Kennemaland natuurlijk ook. En voor zandvoort dus. En dan kan je puur gewoon werken aan je doelstelling zelf. Op gewoon een andere manier dan wat eigenlijk nog niet er is. En dat, uh, dat verslaat dat heel goed aan. Nu jij vertelt hebt waar het is, uh, gaat er mij een lampje branden over dat pand. En ik zie die foto's hier. Ja. Maar dat ziet er toch wel uh, wat groter uit dan dat ik dacht. <laughs> is, is daar achter een hoop ruimte? Ja, klopt.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 En als ik en dat ik daarin mijn werk uit mag kunnen voeren, dat dit werkt alleen maar veel bevorderender voor mij. En natuurlijk die cliënten. Werk je alleen? Ja, ik werk volledig alleen. In, uh, in dit geval natuurlijk uh, uh, mijn bedrijf. Daarbuitenom buitenom heb ik natuurlijk ook mensen die natuurlijk uh, van buitenaf assisteren. Maar ik doe echt puur alleen de trainingen zelf. Want ik wil echt alles zelf gewoon ja, in ja. houden. Want uiteindelijk werken mensen werken met mij. En uh, ik werk het liefst gewoon heel dicht mogelijk met mijn cliënten. Maar ik kan me voorstellen. Uh, uh... Jij werkt acht uur per dag als het goed is. Dat er iemand anders zegt van nou kan ik bij jou niet uh, meekomen werken. Ja, en dat die ook zijn eigen klanten meeneemt of, of haalt. Dat kan, dat, kan, dat kan natuurlijk. Maar dat is misschien ooit iets voor de, voor de, nee. voor de toekomst. Uh, maar voor nu wil ik het gewoon heel simpel. Ik wil, de kwaliteit staat bovenaan. Ja. Dus de meer je massa je gaat draaien. Dus Des te meer, meer van tien keer. Ja, nee, Zo, dan, je ten koste ja, gaat nee, dat, van de eens. Natuurlijke kwaliteit. Eens. Um, even samenvatten. Want Cor die gaat straks een muziekje draaien, nog twee minuten zegt hij, um, opgeven voor uh, sporten bij jou. Ja.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 Scoppia, scopia, mi scoppia il cuore, scoppia, soppia, mi scoppia, scoppia, scoppia e mi scoppia è un disastro te bene fare, scoppia, scoppia e mi scoppia, scoppia, il far l'amore e comincia tu, ah, aan e comincia tu. Scoppia scoppia mi scoppia il cuore Scoppia scoppia mi scoppia Scoppia scoppia mi scoppia il cuore Libere libere libere lei Help us after the rain Scoppia scoppia mi scoppia Scoppia scoppia mi scoppia il cuore Ah parla l'amore comincia tu Ah parla l'amore comincia tu Scoppia scoppia mi scoppia Scoppia scoppia mi scoppia il cuore Scoppia scoppia mi